Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gaat strafrechtelijk onderzoek doen naar Babu. RTL Nieuws meldt dat het pakfietsbedrijf jarenlang de problemen met de frames van hun fietsen heeft achtergehouden voor de autoriteit. Zo zouden ze frames verstoppen als er een controle was bij de fabriek, vertelt deze anonieme medewerker van Babu. Er ja, zijn verleden dingen gebeurd die niet lopen. Ik heb ook. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noemt het verbergen van frames voor de inspectie echt schokkend en ronduit stuitend. Het onderzoek wordt samen met het OM gedaan. Het Nederlandse reisadvies voor Frankrijk is veranderd. Die gaat van groen naar geel en dat betekent dat je een beetje moet opletten, omdat er risico's zijn. President Macron heeft gewaarschuwd dat IS de laatste tijd aanslagen probeert te plegen in Frankrijk. Op drukke plekken zijn daarom extra militairen. Stations, scholen, religieuze gebouwen en theaters worden de komende tijd dus extra beveiligd. In Zoetermeer zijn 200 dozen vol henneptoppen gevonden. De drugs werden ontdekt in een auto en een busje die gecontroleerd werden. Er zijn twee mensen opgepakt. Het busje en de auto zijn in beslag genomen. De waarde van de henneptoppen is ongeveer 5 miljoen euro. Zeist is er helemaal klaar voor. The Passion, het paasverhaal, wordt daar vanavond in een modern jasje gestoken. En nagespeeld door onder andere rapper Keizer, die Judas speelt. En William Spy is te zien als Jezus. Niet iedereen is mega enthousiast, hoorde RTV Utrecht. Ga je er vanavond niet staan? Nee, nee. waarom niet? Ja, ik ben een keer in de Dordrecht geweest. Nou, verschrikkelijk was dat. Gaat echt heel leuk worden, denk ik. Wel lang. Ja, de Passion is vanavond dus te zien in Zeist, maar ook op tv vanaf half negen. Dan nog het weer. Wat regen in Overijssel, Friesland en de Noordoostpolder. Maar verder is het droog rond de 12 graden. Morgen regen in de ochtend, maar verder ook grotendeels droog. En dan wordt het 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Stop. Dat was dus gisteren in het patronaat bij de show van Biology, want zo heet de EP van Lassette. Het openingsnummer waarmee ze begon, het begon met een behoorlijk stuk rook en daar ineens stond de dame in kwestie met de rest van de band te spelen. En dit was het openingsnummer. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf mensen, want het is weer gewoon de laatste donderdag van de maand. En er is ook een stamgast vanavond aanwezig. In de persoon van Jacob Die Edward. Die komt straks om half acht binnenrollen. En dan gaan we eerst uh, natuurlijk uh, de soundcheck doen. En we zijn natuurlijk nieuwsgierig of hij weer wat nieuw materiaal heeft. Want meestal is het als Jacob Die Edward komt, dat hij toch één of twee nieuwe songs bij zich heeft. En die zal die vanavond denk ik ook uh, laten horen. Bovendien uh, werd er al een beetje gegrapt in de appgroep van Roy Draait Door, gezegd uh, hebben dat. Um, Jacob die Edward nogal een vrij drukke agenda heeft. Want morgenmiddag schijnt hij ook nog een optreden te moeten doen in Haarlem. Dus werd gekscherend al weer de opmerking gemaakt. Van joh, neem wel even je tandenborstel mee en even wat slaapgoed mee. Want ja, je komt het dorp Zandvoort er straks niet meer uit. En dan kun je misschien in één ruk door naar Haarlem. Dat zou natuurlijk wel de, de, de oplossing van het hele verhaal kunnen zijn. Gaan we straks wel even aan hem vragen hoe dat zit. Maar dat terzijde. We hebben natuurlijk, omdat het een ja, volendamse aangelegenheid is, zitten er dus ook hier en daar weer wat volendamse dingen in. Ja, want daar ontkom je dan niet aan. En dit betreft dan onze eigen opname inderdaad van uh, oktober 2023, toen Ene Blanco samen met Mish in de studio was. En hij heeft uh, Blanco zelf heeft natuurlijk ook een aantal nummers uh, laten horen, waarvan deze er een van is. Die is later op single uitgebracht. En wat het leuke is, uh, begin dit jaar, toen uh, waren Blanco en Mies ook hier te gast. En toen had hij deze opname nog niet in de rug gehoord. En toen zei hij, goh, het is best wel een hele mooie, goede opname geworden van dit nummer. She makes a dead man dance. It hit me in the head. My soul's on fire while I should have been there. On a rainy day, she blew the clouds away. Harder things I do just to know her name. Bony face got style, got grace. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the Chasing the weekend Stone cold Look in the mirror Sweethearted killers Got the moves and the brands She makes a dead man dance well, I met a man Told me love is a lie That was the thing that hit me And took me to the sky Unreal, I know how I feel But What's it gonna take for a big heart to heal? She's out of space, she's got mysterious ways She left me chasing, she left me racing a tricky trail Fire in the hole, she's out of control Lock up your friend, she's chasing a weekend Sweetheart of killers, got the moves and the brands. She makes a dead man dance. some 14 days was something that she said something that she hit me with like a bullet to the head. she said johnny you're alright, right you're just not the kind of guy you're not the type that matches with the color of my eye and every friday turns into saturday we're doing Let's go to Sunday, any day, I don't give a fuck day, as long as she's around, love might come to town, I'll find a way, today might be my lucky day. Oh, she's out of control, lock up your friend, she's chasing the weekend. stone cold look in the mirror, sweetheart of killers, got the moves and the brands, oh, she's out of Control. Lock up your friend. She's chasing a weekend. Stone cold looking in the mirror. Sweetheart of killers got the moves and the brains. She makes a dead man dance. Jullie Bond heeft iets met uh, katten. Uh, want Cats in the Rain. Of Cat in the Rain. Uh, dat stond op uh, Out of Time. Van zijn broer P.E. en Bond. En uh, achter Frank Bond uh, zelf. Tenminste Frank Bond zelf. Uh, heeft ook pseudoniemen. En dit is er een van. Uh, Francis Alban Blake. Want uh, hij zegt. Die, ik ben het zelf. Hij heeft het uiteindelijk uh, toegegeven. Dat uh, de hele mythevorming rondom Francis Alban Blake toch uh, min of meer uit het brein van hemzelf uh, is voortgekomen. En dit staat op, het, uh, op de EP Spels. En dat uh, betekent dat er nog een verschijning van die Francis Olman bleek gaat komen. Tenminste, daar had hij het wel over. En Cats staat er ook op. Uh, en dat is het nummer wat je net hebt uh, gehoord. Dus uh, duidelijker verhaal. Kan niet anders zeggen. Uh, de familie Bond heeft iets met katten. Dat, uh, dat is uh, wel iets waar, waar ik nu uh, toch wel bijvoeglijk vanuit uh, mag gaan. En dan uh, een single die uh, uitgebracht is. Tenminste, of dat een helemaal een single is. Maar het staat op een EP. Van Merle. Die heeft ze uh, afgelopen maand uitgebracht. En dit is het nummer alleen voor jou. Ben ik boos, ben ik boos Gehoopt op een idee, ben ver verwijderd van ons twee. Ben ik genoeg? Ik ben leeg, maar ik vergeef, ik verdoof, maar ik leef. Een uh, ontbijtkoek uh, weg uh, te werken. Smaakt dat een beetje of niet? <laughs> dat is wel heel erg. Uh, ik, ik vind dat wel heel erg fijn. Uh, Lang van uh, Seb Adams. Ja, uh, Mark. Ja, uh, ik moet niet als avond eten. Ja, dat heb ik ook. Ja, ik het heb, heet wel ik, ontbijtkoek, maar. Dat is <laughs> ja. me net weer niet opgelaten. Ja, uh, dus, ja, precies. <laughs> nou ja, als je. Of staat uit je werk, dan uh, snap ik het wel. Ik, ja. was, ik sta net vanaf het werk op, dus dan kan ik ja. met deze een ontbijt Ja, ja oké. Okay. Nou goed, uh, dat was uh, de ontbijtkoek uh, van de heer Marcus van Dam. Uh, ja, ik, ik, ik heb zelf uh, ergens een broodje makreel ergens uh, weggelopen werken uh, tijdens het thuiswerken door. Want uh, ja, ik, uh, ik heb twee uh, verschillende functies hier: uh. Eén, met dit uh, radioprogramma en twee, ik uh, bestuur ook nog. Dat, dat gekke platform 3 voor 12 Noord-Holland, hoewel. Uh, dat, is, dat is wel leuk om te doen hoor. Want, uh, want ja, maar uh, het, uh, het is behoorlijk verkeerd als het gaat om uh, e-mails met nieuwe releases. En daar hoor je vanavond er ook een aantal van. Um, we gaan ook uh, even hier naar dit dorp. Want ja, um, een tijdje terug was uh, wat dat betreft. Wij maken dan onderdeel uit van ZFM Zandvoort. ...is zo dat op een gegeven moment David Monenburg in het zaterdagmorgenprogramma van ZFM Zandvoort... ...Goedemorgen Zandvoort, genaamd samen met Ben Zonneveld als medepresentator aanwezig was. En hij diende een lijstje in wat muzikale dingen betreft. En dat was allemaal Zandvoorts gerelateerd, zodat het allemaal uit Zandvoort kwam. En een van de, de nummers die daar ook op stond was van Wendy Moore. En vanavond is het zover, want Wendy Moore treedt op... In het uh, AVAS. En uh, dat uh, doet ze in de aftershow. Want uh, daar is een soort talentenpodium. En daar mag zij staan. Vanavond. Maar we gaan het nog even doen met uh, dit, uh, deze single. Overigens komt er nieuw materiaal aan. Hè? Dat is al een beetje onderweg. En uh, dit was een van de laatste muzikale wapenfeiten. Corner Ghost. Holding up the mental walls. To keep them from caving in. Stuck behind these phantom bars I'm running the clock again Spending hours on low power Without even noticing Just a slowly built-in flower Don't know why I feel like this I think I need a start to live But Was dat met uh, Waiting for the Waves. Uh, het is van een EP die ze morgen officieel uitbrengen. Maar ik zag al uh, dat ze hem stiekem afgelopen uh, dinsdag al hebben uitgebracht. Ja, toen moesten we er iets uh, mee doen. Stiekem uh, bedoel ik dan uh, dat hij op Spotify uh, beschikbaar is. Ja, En dat is uh, voor uh, ons soort redacteuren als zijn uh, de 3 voor 12 Noord-Holland dan meteen aanleiding. Om dan de boel ook uh, te gaan plaatsen. Terwijl ze zelf eigenlijk zeggen, ja, maar het is officieel morgen. Maar goed, Waiting for the Waves is een van de werken die op de EP staat. Trouwens, het is wel een hele bijzondere EP. Want er staat ook nog een Nederlandstalig nummer op. En dat is het nummer super gaaf. Daarvoor hoorde je trouwens Wendy Moore met Corner Ghost. En over Wendy gesproken, die wordt de opvolger van Jacob D. Edward volgende maand. Want uh, ja, Jacob D. Edward uh, is vanavond in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, te gast. Uh, volgende maand is dat Wendy Moore. Dus uh, die uh, zit dan uh, op de plek waar uh, Jacob D. Edward nu een beetje warm zit te draaien. Dus dat is uh, volgende maand. Maar we gaan natuurlijk uh, nog uh, gewoon uh, daar ook een beetje op uh, vooruitkijken. Wendy Moore speelt vanavond in de aftershow van een uh, groot optreden van een schijnbaar een K-pop band. Uh, in het Avos Live. Uh, May Evans, zij komt morgen met een hartverwarmende single en dat heeft alles met het gemis met haar vader te maken. En daarom is dit haar nieuwe single die we vanavond mogen laten horen. Hier is mee even met Papa. Er zijn steeds minder mensen die jouw. Zoveel dingen die ik nu niet meer ben. Maar er is zoveel in mij van jou dat ik herken. Dus ben je hier, in mijn spiegelbeeld. Ik durf niet te zeggen dat ik soms niet aan je denk. Het is pijn te beseffen dat een nachtmerrie ook leent. It is so fair Are En yes, dat was Jessie Barretta. Die ja. komt op 11 mei hier naar onze studio om te spelen. Uh, daarvoor hoorde je Mae Evans met uh, Papa, uh, de nieuwe single uh, van haar over alles wat er gaat komen de komende tijd, want volgende week is er ook weer hier een live optreden en die komt van deze mevrouw en dat is Noraly Hendricks en Accidentally Happy. I've been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 My bones too bulky for my skin. If you got nothing good to say, then you better. Hold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 Not always what you have to say to allow De zwaardigheden worden uitgewisseld over de camera en uh, noem maar op, uh, ga ik gewoon even dit uh, fijn afkondigen. Uh, twee dames achter elkaar, Noralie Hendricks met uh, Accidentally Happy, die um, had haar uh, EP-release in februari, tegelijkertijd uh, in de andere zaal speelde Elephant, ja dat was wel leuk. En ik was voor beide uitgenodigd, alleen uh, kwam ik niet in één keer uh, binnen bij uh, Noralie Hendrix. Bij Elfant ging dat een stuk makkelijker, want daar stond ik in één keer gewoon op. Dus ja, het had, uh, had een bepaalde oorzaak, maar goed. En daarachter hoorde je Loki D, uh, of Loki D, ik weet niet hoe je dat uh, precies uit uh, moet uh, spreken. Maar achter Loki D schuilt Lieke Dijkstra, zo heet zij in vol. Uh, vol ja hoe moet ik het zeggen de volle persoonlijkheid heet zo eenmaal uh, Lieke Dijksteren dus uh, Loki Day uh, Come to my dream heet, uh, heet het nummer vorige week uh, heb ik hem uh, als, uh, van, als eerste een van de als eerste mochten uh, mogen draaien uh, Sipke en Sipke was een van de deelnemers van de Robactaalwoord en dat nummer wat hij speelde op de die avond heeft hij ook uitgebracht op single dat nee, dat nummer heet naar voren hoe ver ik moet gaan. Naar voren is niet recht, hoe recht dan? Dus laat mij maar even gaan, ik ren Totdat ik weer buiten adem ben ZANG en het nummer dat heet Won't Follow You, dat gaat over de mentale gezondheidszorg en dat er dus ook situaties zijn dat mensen ook serieus genomen moeten worden want daar is het eigenlijk min of meer om te doen nou, ik zit even te kijken want ik heb nog ergens een minuut of vier heb ik ergens staan en dat betekent dat ik nog iets moet laten horen tot aan het nieuws van, wat is het 8 uur en daarna dan, uh, is het uh, de beurt aan onder meer Jacob die Edward. Hij is er al, dus uh, nou, en hij zit ook toevallig aan uh, de microfoon. Uh, heb je er een beetje zin in? Uh, bestie zeker weten altijd. Ja, een setlist uitschrijven. Een <laughs> <laughs> setlist, nou, uh, die, die, die ben je dus nu al even gewoon uh, stiekem aan het maken. Ja, ah, ik heb ADHD en anders vergeet ik het. Oké, <laughs> oké, okay, okay, okay. nou goed, uh, dat gaan we straks al allemaal uh, van hem horen, wat, uh, wat er allemaal uh, in zit. Zit er ook nog stiekem iets nieuws in? Ja. En iets wat jij nog niet gehoord hebt, wat ik hier nog niet gezien heb. Kijk, kijk, kijk. Dat zijn altijd uh, de, de meest leuke dingen die we, die we straks uh, aantreffen, Maar zo direct uh, achter gaan we je echt uh, weer even goed uh, introduceren... weer bij het uh, publiek. Wat zit te luisteren? Want je weet maar nooit. Uh, er zitten we altijd wel mensen zijn die voor de eerste keer uh, luisteren. Waarom niet? Zeker weten. Ja. Um, ik laat Jack even uh, alleen. Want uh, die, uh, die is nu uh, rustig aan het uitwerken van... ja, wat uh, ga ik allemaal spelen? Um, ik zit even te puzzelen van wat zal ik dan op een gegeven moment nog even laten horen tot aan het nieuws van 8 uur. Nou, laat ik deze fijne rockers uh, laten horen. Krachtstroom heette ze. En uh, het is een beetje Harry en het is te laat. Nou, volgens mij uh, is het nooit te laat ergens, hoor. Vast lopen op mijn borst. En wil zijn Ik wil je This the lie.